De Slovaakse politie heeft één of meerdere verdachten opgepakt... voor de moord op onderzoeksjournalist Jan Kutsjak... melden verschillende Slovaakse media. De politie wil alleen zeggen dat er mensen zijn aangehouden... die worden verdacht van geweld... en dat er bij die arrestaties huiszoekingen zijn gedaan. Journalist Kutsjak werd eind februari thuis doodgeschoten. Ook zijn verloofde werd gedood. Waarschijnlijk is hij vanwege zijn werk om het leven gebracht. De moord veroorzaakte veel onrust in Slowakije. Premier Vico moest erom aftreden. In een loods in Molenaarsgraaf in Zuid-Holland moet een grote brand in een bedrijf met verpakkingsmaterialen. Daarbij komt veel rook vrij. Er zijn veel brandweermensen opgeroepen om te voorkomen dat het vuur naar naastgelegen huizen en bedrijven overslaat. Ook wordt er extra bluswater naar de plek van de brand gebracht. Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over een verward persoon. Dat nummer moet 24 uur per dag bereikbaar zijn, heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd. Nu bellen buren of familie van iemand die verwaard is, vaak het alarmnummer 112. Maar meestal horen die meldingen niet bij de politie thuis. Wanneer het telefoonnummer in gebruik wordt genomen is nog onbekend. Pieter van den Hogeband wil graag chef de mission worden van de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. De zwemkampioen bevestigt zijn kandidatuur in zijn column in de Telegraaf. Eerder deze week leek het al uit dat van den Hogeband in de race is om de opvolger te worden van Jeroen Bijl. Het weer, de laatste wolkenvelden lossen de komende uren op. Daarna is het overal zonnig, bij 18 tot 22 graden. Later op de dag vanuit het noorden wel weer meer bewolking. Dit was het RMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht, vijf kilometer, vertraging ongeveer een kwartier...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 Kijk, ze gaat gelijk weer voorover. Ja, Eerst had ze wat, uh, wat ik, ik... achteruit gezakt. Nou, het... die, is, die is moe van de voorstelling. Die is het ingelaste Hanni. Ja. ja, fijn dat je komt. Tante Hanni, oh, ja, hartstikke Tante leuk. gezellig hier. Dank je wel. Hanni 50% van de middelbare meiden ja? en uh, eigenlijk 25% van de hele groep. Ja, ja. dat klopt. Ja, ja. We hebben nog twee middelbare mannen bij ons.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 Dat is hartstikke leuk. En, en we kwamen Leuke dus... dingen, uit? Ja, dan? nou, dat had ik ja? net zeggen. Want ja. we hebben gisteravond ja, dus eens, uh, ja. Heb je gisteren zo'n emmer opengetrokken? getrokken ja, En wat kwam je... eruit? Ja, ah, ik kan natuurlijk <laughs> niet alles vertellen. <laughs> maar... Wel wat leuk. Ja, wel wat leuk. Mensen hebben het echt enige dingen. Ze ja? natuurlijk veel taal leren of op reis gaan. Of ja. een nieuwe minnaar Zat er ook een oh. paar keer. Een lover. Hebben die gevonden? Nou, ik zei al, kom gewoon kijken. Want er zitten altijd mensen in de zaal die van hetzelfde ja, ja, houden. Dan ja. denk je, nou Wie daar ziet, daar zit ja. je zit vast een lover. Ja. Ja. Doe je wat vanavond bent? Ben nee, jij ben ben al? <laughs> Ja, nee hoor, dus vanavond... nee, ik, moet, ik moet hem helaas missen. Ja, nee, ik, ook, ik kan ook helaas. Maar over anderhalf jaar krijg ik een herkansing. In... Ja, we sluiten ja. meestal ook wel ja. weer af. En dan maar gaan wat er... een leuk idee. Ja, het speelt heel erg, de bucketlist. Ja. He, want uh, mensen hebben toch allemaal, je zou denken tegenwoordig heeft niemand eigenlijk meer wat te wensen, maar dat ja. valt dus best wel mee.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 Op. Dus we Gaat dus, zij dan ook het programma, het uh, uh, thema. Verzinnen jullie dat zelf? Dat of verzinnen met elkaar? wij zelf. Ja, doen ja. Dat. ja, dat verzinnen wij zelf. We schrijven ook alles zelf. Okay. Dat is wel uh, uniek hoor, want je doet het eigenlijk, het is een klein clubje, maar we doen ook alles met elkaar. En uh, Rob Hogenkamp schrijft alle liedteksten. Ja. Ik schrijf alles wat gesproken is. Rob Roeveld schrijft alle uh, muziek. Want jullie zingen ook. En wij, het is eigenlijk een, het staat hoor, het is eigenlijk een muzikaal cabaret. Er wordt heel veel gezongen. En heel divers. Dus dit keer zingen we een, een klassiek duet. We rappen, we zingen een smart lap. Het kan zo gek niet noemen. Uh, ja, dat, dat is toch ongelooflijk leuk. Ja. Ja. leuk. Ja. Jullie kunnen alle kanten ja. op, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Dit is de derde in serie van jullie uh, uh, van de stijger en de ballen? Ja, we zaten zouden... Daarvoor zat er nog even op, zat er een volgende. Zat dat we echt nog heel jong waren en tien kilo lichter. Toen waren we nog jonge jonger. <laughs> de bijna middelbare meiden. Bijna middelbare meiden. moesten dus komen eraan. Dat was echt ons eerste programma. Hoe, hoeveel zat daar nou tussen? Tussen de vorige bijvoorbeeld? Nou, de vorige, dat was de ballen. En daarna ja. hadden we echt het idee van: nou, we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 negen. jij riep nog kaartjes. En uh, er zijn nog kaartjes. Nou, dat weet ik niet. Want het loopt echt storm. We kunnen ze, uh, je, je kan Theo bellen. De Krocht. Theo, de Krocht. Theo de Krocht. Moet ik een nummer lezen ja. zonder bril? Oh, ja, ja, ja. <laughs> 023. Doe het bril. Doe jij, heb je hetzelfde nummer als ik dit? Nee, dit staat hier niet op volgens mij. Ben heeft uh, een bril op. Voor de Krocht 023. Die kan je vergeten als je hier woont. Ja. 571570.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 Eemnes, Sassenheim, Enkhuizen. of gaan naar Limburg, gaan naar Den, Den Haag. doen er dus een aantal. En dan, uh, net wat ik zei, het impresariaat is het nu aan het verkopen. Dus dan krijgen we die een regelmatig. andere speellijst. Maar dan, dat komt dus te staan op onze website. www.middelbaremeiden.nl okay. Dus hou die in de gaten. Ja, ja, ja. Want daar komt alles op te dus staan. Ook de dus nieuwe mocht voorstellingen. Je hem, uh, mocht je het meer missen, kan je kijken op uh, www.middelbaremeiden.nl En als we een beetje in de buurt zijn, Sassenheim, kan je altijd nog daar naar ja. Goed. Ja. Top. Ja. Oké. Okay, nou, dus dan wens ik jou veel, vanavond ja. heel veel plezier. Dank jullie wel, jongens. En een goede Dankjewel, voorstelling. En nog ja. bedankt dat je ja. heel snel Gezellig. hier zou. Oké, dank je wel. dag nog. Ja. Daar. Dank je wel.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 Welke stijger komt om lie van Paldias of Jeruzalem?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 de verkund Van pal Jeruzalem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 Op elke stijger klonk een van pallias of Jeruzalem. Hilver zijn drie bestond nog meer. Maar ieder al zijn eigen stem.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 Um, er is een stukje voor alt-solo. Uh, er is een stukje voor uh, duet. Er is een stukje voor alt-solo met koor. Dus, mm -hmm. dus heel... het is heel, het is heel, variërd. Variërd. Ja. Het is heel ja, Het begint heel spetterend, maar ja. deel 2 is bijvoorbeeld heel intiem. Dat kun je vergelijken met uh, het stabberdmaten van uh, Pergolesi, mm -hmm. bijvoorbeeld. 50 personen.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 liep heel goed af, dus dat gaan we weer doen. Ja, nou, dit zal uh, zeker goed aflopen. Ja. Uh, 25 november is, is de, de, uitvoer, de uitvoering. Ja. Ja. Mensen die nog mee willen zingen, die kunnen zich melden bij Hemha Bluis. Ja.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 Uh, het is herhaald. Mochten er nog mensen meedoen... Herman Bluis, iedereen weet daar wel te vinden. Ja. Ontzettend bedankt voor uw komst. Ja, en u wel, veel succes ja. met het grote koor. Dank je ja, wel. Dankjewel.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 But you worked on the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 Wat doet hij daar dan precies? nou half het algemeen komt de hulpverlener... Je, je hebt natuurlijk ook, uh, de, in, de, in de gezondheidszorg heb je mm. dat. Hè? Iemand komt s'morgens, en komt s'avonds bijvoorbeeld om, om een steunkaus aan te trekken. Ja.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 En ook niet te veel willen bemoeien met iemands financiën. We willen bijvoorbeeld geen DGD-codes bewaren. Ja. Tegenwoordig gaat de hoop via internet natuurlijk het betalen. Dus dat is best een uitdaging. Mm -hmm. Maar je ziet wel dat als je met de cliënt meedenkt. Dat je toch als je naast iemand staat al een heel eind kunt komen.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 Gaat komen en je eigenlijk gaat bemoeien ja. tussen aanleidingstekens met zijn of haar leven. Ja. En dat is vaak in de praktijk best lastig. Ja, ja dus daarom. Dat... Uh, je probeert dat wel, je wil het binnenkomen, maar als ik als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 Uh, zijn onze deuren dan geopend. Dan zullen er ook wat hapjes en drankjes zijn en een muziekje. Ja. En dan uh, nou ja, is iedereen van harte welkom. Oké, okay, ja, nou, heel gezellig. En uh, ik wens je heel veel plezier op die dag. En uh, bedankt voor de komst. En, ja, dank je wel. Bedankt. Yes. If you society Living in a mansion somewhere in the country And another in Chelsea Freedom is a rich girl, daddy's still a sweet girl Pretty as a sunny day Freedom never does to do what she doesn't want to Freedom never has to pay Freedom come, freedom go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 Hebben de agenda nog, uh, Jim? Ja. Nou tot... ja, uh, er is nog steeds tot 28 oktober de expositie van Zandvoort tot Laman in het Zandvoort Museum. Leuke expositie is dat. En tot en met november nog de EK scu Zandvoorts sculpturen uh, op de boulevard in het centrum. En er is ook af en toe ook nog een rondleiding, hè Fred Rozenhart? Ja, Hart, dan gaat Van uh, Gogh mee.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 Uh, ja, het, het staat op de, bijvoorbeeld bij de gemeente Velsen betalen ze bijvoorbeeld een bijdrage. En um, dat is wel heel erg laag hoor. Want in, ha in Haarlem ligt het weer anders. Maar in de gemeente maar Velsen betalen ze Ja, in veel steden. Ja, Haarlem ja, is groot. Ja, inderdaad. Betaal je, bij Velsen betaal je bijvoorbeeld alleen voor de vergunning 50 euro. En ja. bij uh, Haarlem uh, is dat 200 euro ja, vastgesteld. Is, ja, ja. Maar dan is alles betaald? Dan is alles betaald, okay. ja.